Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Veel gevangenen krijgen ten onrechte een uitkering van het UWV, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Dat komt door een verouderd systeem en een gebrekkige controle. Er zijn gevangenen die tienduizenden euro's aan WW of WHO hebben ontvangen. Intern is dat bij het UWV al lang bekend. Er zijn al zeker vijf onderzoeken naar gedaan. Maar een oplossing is er nog niet. In de gevangenis in Lelystad heeft een gevangene gisteren een medewerker aangevallen en in een wurggreep genomen. Dat gebeurde nadat de medewerker in de cel een mobiele telefoon had ontdekt en ingenomen. De gevangene werd na het incident in een isoleercel gezet en is later door de politie aangehouden en verhoord. De medewerker is door een arts onderzocht en maakt het naar omstandigheden redelijk. Collega's in de gevangenis in Lelystad krijgen nazorg. Twee weken geleden werd een bewaarder in de gevangenis van Zaanstad aangevallen. Hij viel van een trap en raakte ernstig gewond. Studenten zijn erg blij dat de renteverhoging op studieleningen van de baan is. Minister van Engelshoven trok vandaag haar wetsvoorstel in... omdat er te weinig steun lijkt te zijn in de Eerste Kamer. Ze zegt dat de studenten knap actie hebben gevoerd. Onder meer op het kantoor van het interstedelijk studentenoverleg in Utrecht... ging de champagne open... ISO-voorzitter Van de Brink zegt dat nu ook het hele leenstelsel moet verdwijnen. Minister van Engelshoven zegt dat daarvan geen sprake zal zijn. De voetbalsters van het Nederlands elftal gaan hetzelfde verdienen als de mannen die voor Oranje spelen. De KNVB gaat de vergoeding de komende vier jaar gelijk trekken. Het verschil wordt elk jaar kleiner. Vanaf 2023 zullen de mannen en vrouwen van Oranje gelijkwaardig worden beloond. Daarmee volgt de KNVB het voorbeeld van Noorwegen, waar de beloningen al anderhalf jaar gelijk zijn. In Denemarken leidde de ongelijke beloning vorig jaar nog tot een staking van vrouwelijke internationals. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, minima van 10 tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door buien met kans op onweer en zware windstoten. en Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 And all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 waar ze mee uh, begonnen is uh, te horen zijn. Zo so so over Fake Friends. Zo so heet hij ook, inderdaad. Uh, het, uh, het leuke daaraan is... Uh, dat we vorige week iets hebben gedraaid... van Viff and the Lighters. Misschien dat ik hem nog even draai. En die heet Fake Friends. Dat lijkt er een beetje op. Maar dat, uh, dat terzijde, dat gaan we straks allemaal meemaken. Uh, we gaan onze tijd er even voor gebruiken. Maar we gaan ook even met Wendy zelf uh, praten. Dus uh, Marcus, uh, die gaat uh, nu een beetje...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 zo rond december dat ze nog eens een keer uh, langs willen komen. We zijn uh, daar... Uh, we proberen dat het lijntje uit te leggen... en of ze dan ook toehappen, dat is vers 2. Het zijn Volendammers en Amsterdammers. Maar dat moeten we dan nog maar even zien. Uh, de nieuwe single van Anke Timmer hebben we hier. Broers heet het nummer. <tijd> zelfde genen en van dezelfde grond Trapt iedereen eruit? Zo'n bloesje wappert, wappert in de wind. Als een zeilbootje met een ruitjespatroon. Ik heb meer jaren op.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 Still warm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 zijn muzikanten beginnen op te komen, waarvan jij er eentje aan het worden bent. Je bent in wording, zeg ik, keurig netjes bij. Want je was wel de plannen al, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. ja. Um, we gaan even terug naar Maart. Want toen uh, hadden we uh, zo over Fake Friends. Die heb je toen uh, samen uh, met een aantal mensen eromheen. Heb je een clip en die heb je gepresenteerd. Ja. En daarna hebben we hem uh, hier veelvuldig uh, gedraaid. Heb je ook hem ergens anders aangeboden? Dat, uh, dat de mensen toch uh, ook een beetje bekend zijn met het nummer wat je heb, uh, hebt gemaakt in maart? Jazeker, hij is wel op een uh, paar andere radiostations sowieso geweest. Heel veel van mijn vrienden hebben hem uh, aangevraagd hmm. bij hun eigen uh, woonplaats. Ja. Et cetera. Um, ik zag ook uh, iets uh, voorbij komen, dat is het muziekkanaal tegenwoordig.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 Ja ja, dat hoor wel. Op zich we hebben ze inderdaad best wel veel Zandvoortse artiesten nu. Ja. Yeah. Ja. Yeah.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 niet uh, geweest uh, bij ons, maar wellicht dat dat nog een keer gaat uh, gebeuren. Levi was dat, met uh, haar nieuwe single Shelter, uh, komt van een EP af. haar uh, EP die ze in april heeft uitgebracht. En dat uh, De EP heet As I Am. Um, goed, het is uh, tijd voor het eerste nummer wat we vanavond uh, laten horen van Wendy. En uh, Wendy, uh, nieuwste single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 is this real? Is this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 Sipping, can't stop taking shouts from you Dripping, dripping, dripping I fall and I bleed for you Dripping, tripping, tripping You get high and I get low You're careless Ja, ja, ja. ja, je hebt me weer een beetje ingepakt, hoor. Ja, ja ik, ik, ik, ik zit ook even naar de tekst te luisteren. Het lijkt wel alsof ik in twee werelden ben gestapt. Twee belevingswerelden. Die, dat idee heb ik bij deze song van je. Dus uh, je komt dat een beetje in de buurt, of niet? Ja. Dat dacht ik Goed, uh, dus, uh, dan, dan heb je in ieder geval je doel bereikt. Want uh, ik heb er echt uh, aan, met aandacht uh, naar zitten luisteren. Helemaal goed. Uh, straks gaan we natuurlijk...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 Story uh, is ook alweer volgens mij van uh, een jaar of twee uh, terug uh, uitgebracht. End of Story was ook de EP van dezelfde Jolien. En in een grijs verleden heeft zij ook nog uh, deel uitgemaakt uh, van uh, de band...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 Volgens mij gaat dat heel anders uh, klinken dan... Uh, uh, dat geeft het denk ik nog... Uh, de, de songs een extra lading, denk ja, ik. Ja, uh. dat geeft het zeker nog een extra boost. Ja? Echt, uh, ik heb er echt heel veel zin in. Waar ligt een beetje... Het uh, ja, punt uh, hè, stijl? Want uh, Nederland is hokjesland. Ze willen het altijd ergens in uh, stoppen. Ah ja. Sowieso ja, uh, uh, een ja? En Gitaarpop. Uh, mijn grootste inspiraties daarvan... Zijn vooral uh, Avril Lavigne... Paramore, uh, Shawn Mendes en ik vind Billie Eilish eigenlijk ik ook wel heel gaaf. Oké, okay, dus nou ja goed, uh, inspiratiebronnen uh, genoeg uh, ja. voor, uh, voor de muziek.